Dit is Joeri Winitski met het NOS Journaal, meneer euro per jaar. De minister wil hiermee tegemoetkomen aan kritiek uit de Tweede Kamer. De afgelopen twaalf maanden hebben de grote banken in Nederland ruim 1 miljoen spaarders verloren. De klanten hebben hun geld op spaarrekeningen van kleinere banken gezet. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nibo. Volgens de enquête kiezen de spaarders liever voor een wat hogere rente dan voor de reputatie van een grote bank... Onder de winnaars zijn de ASN Bank, SNS en Bank of Scotland. In Londen is zangeres Amy Winehouse gecremeerd. Zo'n 200 familieleden en vrienden van de zangeres waren bij de besloten uitvaartplechtigheid. Als eerbetoon droegen sommige vriendinnen hetzelfde suikerspinkapsel als Winehouse. De zangeres overleed zaterdag op 27-jarige leeftijd. De doodsoorzaak is nog onbekend. Het is nog niet duidelijk of Anders Breivik zal zeggen dat hij tijdens zijn terreurdaden ontoerekeningsvatbaar was. Dat zegt zijn advocaat. Die voegde eraan toe dat alles erop wijst dat Breivik geestelijk gestoord is. Breivik blijft volgens zijn raadsman volhouden dat hij deel uitmaakt van een anti-islamnetwerk. Volgens de Noorse politie handelde hij in zijn eentje. Verzekeringsmaatschappij Egon moet een schadevergoeding betalen aan deelnemers aan het koersplan. Dat was zo'n tien jaar geleden een woekerpolis met een veel te dure levensverzekering. Egon verzweegt dat de premie flink kon oplopen, zegt het gerechtshof in Arnhem. Ongeveer 20.000 mensen die zijn benadeeld komen in aanmerking voor compensatie. Het weer bewolkt en af en toe een bui. In de loop van de avond vrijwel overal droog. Morgen een paar buien. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Afrit Bunschoten, 2 kilometer. De A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en Opkouden 2 kilometer. Wat komt er een ongeluk met een vrachtwagen? Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Nieuwegein, 2. A4 Amsterdam-Den Haag voor zoetewouden 4. Op de Ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koenten op 3. Op de A10 Zuid richting Amersfoort voor Amstel Business Park 2. En bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Rotterdam Centrum 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Cause I've experienced all types of relationships no, no.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 6.9 is zon zee, Zandvoort en Sommerhit. Ga je met me mee naar het strand vandaag in de zon zon zon. Vroeg in de ochtend, mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Hoek aan de hand hand hand.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 Ik niet bang en ik geef je het hart van mij. Ga je met me mee naar het strand vandaag? In de zon, zomer, zon. Vroeg zon, zon, in de ochtend. Het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien, niets aan de hand. Want jij gaat snel, je leeft maar één keer, op het eerste gezicht en vooral de bijzijn dat is alles wat ik wil. Ik geef je dat van mij.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 Zullen we gaan zitten, direct? Wat denk je? Maar we hebben gewoon hier, als je niet erg vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee in halen. Moet je eruit? Today I used to have one too. Maybe I'll oh, come and have a look. I oh, really.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 Catch a falling star